Marion Koekoek met het NOS-journaal. Een man uit Middelburg heeft met een luchtbux geschoten op jongens die sneeuwballen tegen zijn raam gooiden. Een jongen van 13 raakte gewond aan zijn vinger. De man kwam met zijn buks naar buiten en sommeerde de jongens te stoppen met het gooien van de sneeuwballen. Toen ze dat niet deden, schoot hij. De politie heeft hem aangehouden en zijn buks in beslag genomen. Voormalig voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors krijgt de nieuwe Vrede van Nijmegen penning... Die wordt voortaan om het jaar uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor Europese vrede en de positie van Europa in de wereld. De penning is een initiatief van de gemeente, de Radboud Universiteit, het Nijmeegse bedrijf Royal Haskoning en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Frans Mandelor was voorzitter van de Europese Commissie tussen 1985 en 1995. Een periode waarin de Berlijnse muur viel en waarin werd besloten tot de invoering van de euro. Volgens de Nijmeegse burgemeester De Graaf is de Delor van grote betekenis geweest voor de opbouw van de Europese eenheid. Erben Wennemars stopt per direct met schaatsen. Op een persconferentie in Dalfsen zei hij dat hij zijn laatste officiële wedstrijd gereden heeft. Na dit seizoen zou Wennemars toch al stoppen met wedstrijd schaatsen. Een afscheidswedstrijd wil Wennemars volgende week maandag op het NK Korte Baan rijden. De 34-jarige Wenner blijft wel in training omdat de KNSB hem heeft aangewezen als reserve voor de Olympische Spelen in Vancouver. Dit jaar hoopt hij nog wel een Elfstedentocht te kunnen rijden. Wenner werd tweemaal wereldkampioen op de sprint vierkamp en behaalde zes gouden medailles op het WK afstanden. Het weer vanavond en vannacht herrende wat sneeuw. De temperatuur ligt rond 0 aan zee. Landinwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Morgen aan de kustkant op een sneeuwbui. Ook af en toe zon. En de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop. Voorspoedig en gezegend 2010. Luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van 2010 van The Hope Magazine. Mijn naam is Joost Bastiaans. Wij willen u in 2010 fantastische afleveringen laten horen van ons programma. Met daarin de getuigenissen van onze cliënten, ook wel gasten genoemd. Ook willen we de deskundigen weer aan het woord komen... om u op de hoogte te brengen en te houden van de ontwikkelingen binnen het werk van The Hope. 2010 is voor ons een bijzonder jaar. De hoop bestaat 35 jaar en dat zal worden gevierd met verschillende activiteiten in 2010. Want wij willen graag God de eer geven van alle zegeningen die Hij de afgelopen 35 jaar heeft gegeven aan de hoop. Wij houden u op de hoogte, ook via de radio. Voor de radio is het ook een feest, want wij mogen u al vijf jaar laten luisteren naar onze programma's. Wij willen u dan ook bedanken dat u ons regelmatig heeft bemoedigd met mail en telefoon. Wij moedigen u dan ook aan om dit in 2010 gewoon weer te doen naar ons. Het eerste programma starten wij met een interview... wat wij hebben gehad met de heer Hogeweg. Hij was 35 jaar geleden een van de initiatiefnemers... voor de oprichting van De Hoop. Hij vertelt u alles over de eerste jaren van de oprichting van De Hoop. Wilt u meer weten over De Hoop en haar activiteiten? Bel ons dan op 078-6111-222. Tijdens kantooruren. Of kijk op onze website www.dehoop.org. Ik ben bij de hoop om, uh, om af te kicken van mijn verslaving. in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welke ja, dan verslaving van het leven. Lois uh, hartstikke verslaving. Internetverslaving. Ze dus doen leren goed werk bij dan. de Dat je moet leren kijken hoe God je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. Ja, tijd voelt ik me één. Godverslaving. Alcoholprobleem. De hoop magazine. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de hoop magazine, het radioprogramma van de hoop GGZ. Mijn naam is Marijke Duifhuizen. In deze uitzending praat ik uitgebreid met Kate de Wortel. Zij is nu medewerker van de hoop, maar vroeger is zij ook opgenomen geweest bij de hoop, dus daar praten we met haar over. En verder hebben we in deze uitzending een column van Rob Honsmerk. en hij is directeur kinder- en jeugdzorg en zal vertellen over de Kiel, de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En we hebben natuurlijk de agenda met activiteiten. Maar allereerst muziek. Hear us In deze uitzending praat ik met Keten Wortel. Uh, ja, Keten, jij bent uh, nu medewerker van De Hoop GGZ. Maar mm -hmm. je bent zelf ook opgenomen geweest bij De Hoop. Dat is al heel lang geleden. Wanneer was dat? Nou, dat is uh, 33 jaar geleden. En toen uh, um, ja, begonnen ze eigenlijk uh, daarmee te starten. Er was nog uh, geen plaats. Dus ik ben eerst ergens anders opgenomen geweest. En uh, later... Uh, toen ze dan aan de bouw waren begonnen, de, ben ik de bij, hoop, ja. Ja, aan de Hoop. Toen ben ik, aan de Spuiweg was dat, toen ben ik bij uh, Teunendini in huis gekomen. En uh, ja, daar heb ik uh, het verdere traject uh, afgelopen eigenlijk. Ja, nou, daar dus zullen we straks inderdaad even met je over doorpraten. Teunendini mm. zijn trouwens de, ja, de leiders hè, van het werk van de Hoop. Ja. Um, maar goed, jij, uh, jij bent dus een ervaringsdeskundige. Dat betekent dat jij zelf verslaafd bent geweest en daarom werd mm -hmm. jij opgenomen bij de Hoop. Kun jij vertellen uit wat voor gezin je kwam? Nou, ik kwam uit een uh, ja, gewoon modaal gezin. Uh, we waren uh, christelijk gereformeerd. En we waren ook uh, verplicht om uh, ja, gewoon mee naar de kerk te gaan. En uh, ja, als kind uh, heb ik natuurlijk veel dingen over God gehoord. Maar nooit echt goed begrepen. Van God was groot en God was machtig en God was liefdevol. Maar ik kon dat nooit zo ervaren. Mijn vader was heel driftig. En uh, ja, ik begreep dat nooit zo goed. Er was uh, dus ook wel wat verdeeldheid in het gezin. En uh, ik heb toen op een gegeven moment een beslissing genomen van... Uh, nou, als ik uh, naar de kerk ga en als God zo groot is, dan moet ik wat ervaren. En uh, de prediking die bij mij zo over zijn gekomen was... Uh, je was en bleef een zondaar. En daar ging ik als kind heel erg gebukt onder. En toen dacht ik, ja, volgens mij doe je het nooit goed genoeg. Nou, zo'n God wil ik eigenlijk niet. En toen... Uh, mijn ouders keken altijd om. We mochten op een gegeven moment op een andere plek zitten in de kerk. En dan keken mijn ouders om of je wel aankwam lopen. Nou, en dan zwaaide ik... Uh maar dan liep ik weer terug en dan wachtte ik tot de kerk afgelopen was en dan stond ik daar weer. Dus mijn, ik gaf mijn ouders de indruk dat ik gewoon trouw naar de kerk ging, maar ik, ik ging dus gewoon niet. Je bedoelt Want dat je buiten stond te wachten? Ik stond tijdens de buiten te wachten tijdens de dienst. Deed je dat alleen of had je ook een groep met vrienden? die? Nee hoor, dat deed ik echt alleen. En uh, op een gegeven moment ja, was mijn zus ook ouder en uh, die had het op een gegeven moment ook door en die ging dat op een gegeven moment ook doen. Hoewel ze later kreeg ze weer een vriend die daar uh, in de kerk dingen uh, bezigheden had. Zo is zij daar toch wel weer uh, bij betrokken geraakt. Ja. Wisten je ouders dat je dit zo deed? Nee, pas uh, veel en veel later heb ik ze dat eigenlijk verteld. Toen ik uh, ja, eigenlijk hoorde van wie God werkelijk was, toen uh, ja, heb ik het eigenlijk pas uh, eigenlijk durven vertellen ja Dus in heel die periode, hoe oud was je toen? Dat was tijdens je tiende jaar of, of jonger nog? Nou, misschien wel uh, van mijn 17 tot mijn 17 tot 20 jaar. Ja. En uh, ja, voor mij was dat eigenlijk... Uh, ik heb op een gegeven moment een vriend leren kennen die ook naar de kerk ging. Maar het bleef voor mij toch eigenlijk iets steeds... God was met het vingertje. Ja. Van, uh, het was een, voor mij was het een boze God en je deed nooit goed genoeg. En uh, nou, op een gegeven moment ben ik uit die wereld gestapt. Ik, ik begreep ook weinig van die wereld. Want ik dacht, ja, als God groot is, dan, uh, dan moet je wat ervaren. En ik ervoer nooit iets. Ik ging de kerk in en kwam er hetzelfde uit. Ik, ik begreep dat ook niet. Mijn moeder zegt, ja, je was altijd wel op zoek. En ik ben ook inderdaad een, iemand die uh, dingen uitprobeert. Uh, op zoek uh, ga en uh, in het gezin zelf uh, heb ik me uh, het zwarte schaap gevoeld. Ik heb me ook altijd afgewezen gevoeld. Ik was de mindere. En zo heb ik dat ook gevoeld. En ik ben me daar ook naar uh, gedragen. Volgens mijn ouders had ik een jongen moeten zijn. En ik gedroeg me daar ook gewoon naar naar een jongen. En, uh... Zeiden ze dit ook letterlijk tegen jou? Ja, je had een jongen moeten zijn. Later heb ik begrepen dat ze het zo al niet bedoeld hebben. Maar op de manier waarop ik uh, ja, met jongens speelde en omging. Maar bij mij werd dat meer bevestigd. Als ik had niet geboren mogen worden als een meisje. Ja. En ben me eigenlijk toen ook uh, gaan gedragen als een jongen. Maar ik had er toch ook wel last van. Want ik was nou eenmaal geen jongen. Ja. En uh, afijn, ik groeide op en ik uh, deed mijn opleiding als uh, zweminstructrice En uh, ik gaf uh, sport. Totdat ik op een gegeven moment mensen ontmoette die uh, ja, mij vertelden over uh, drugs. En uh, hoe blij je daarvan werd. En uh, dat het je gevoelens doodde. Uh, nou, dat wilde ik ook wel uitproberen. Dus ik was toch wel een type die dingen uitzocht en uitproberen. Ja. En ik ben daar ook naar gedroeg dat ik anders was als een ander. En ik wilde ook anders zijn, maar ik wist gewoon niet hoe. Dus ik zocht ook eigenlijk wegen. Nou, en dit was voor mij wel iets dat ik dacht... Nou, dat is misschien wel uh, ja apart of wat dan ook. Want ik, ik heb ook wel gezien van, uh, dat het eigenlijk in alle lagen voorkomt. Of je ouders nou arts zijn of advocaat of uh, gewoon middenklas. Ik bedoel, uh, er zijn altijd... En ik zie toch in deze periode, nu ik wat ouder ben geworden... Dat er ook in vele gezinnen toch altijd wel... Ja, een kind is wat een beetje aan de zijlijn uh, staat. De ene kind vat het zo op, de andere kind vat het zo op. We hebben veel fysiekte meegemaakt, ongeluk van mijn vader. Waardoor mijn uh, zus uh, weer de oudste was. Um, die meer verantwoordelijkheid droeg als ik weer. Dus ik werd er ook een beetje, uh, ja, ook weer een beetje meer als kind behandeld. Ik, ik had niet dat inzicht wat mijn zus had. Ja. Dus op een gegeven moment probeerde ik toch ook wel anders te zijn. Omdat ik voelde dat ik iets miste wat ik miste. Weet ik niet, het is me misschien aangepraat. Maar daardoor ging ik ook uh, ja, eigenlijk andere dingen zoeken om toch ook weer bij, dingen, bij iets te horen. Ja, en lukte dat met drugs? Ja, daar kwam ik op een gegeven moment, uh, ja, dat gaf me een heel goed gevoel. Dan was ik gewoon eventjes uh, van de aardbodem. En, uh... Want wat gebruikte je dan precies? Nou, ik heb uh, heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. En op een gegeven moment ja, heb je er ook niet genoeg aan en dan ga je steeds meer gebruiken. En dan hoor ik wel eens mensen: Nou, blowen kan geen kwaad. Maar eigenlijk, als ik dat zie, uh, hè, ik, uh, ik begeleid nu ook gasten die jaren achtereen gebloot hebben, dat het toch wel een hersenbeschadiging geeft. En uh, ook lang vergetenheid, dat ze dingen vergeten. En nou komt het op de lange duur, kan het wel weer in orde komen. Maar dat ligt natuurlijk aan hoeveel jaren je hebt gebruikt. Ja, want gebruikt jij ook elke dag dan? Ja, ja, om me dan toch ook wel goed te voelen, het werk wat ik deed. En uh, ik was uh, chef van een uh, zwembad. Nou, dat was het tweede in Nederland. Dat was best wel uh, heftig. Meestal zijn het geen vrouwen. Maar uh, ja, dat gaf toch ook wel een bepaalde druk. Ik wilde ook dat de kinderen aan het einde van een seizoen, wat was een open zwembad, een uh, diploma haalden. Ja, want je dus was ik... chefin zeg je. Hoe, ja. hoe oud was je toen in die, uh, in die tijd? Uh, 21. Oh, dat is best nog jong ook. Ja. Nee, wacht even. 24. 24, ja. ja. Dus jij voelde wel die verantwoordelijkheid ja. ook om het gewoon goed te doen? ja. En daar had ik dan, uh, ja, dit hielp me dan ook nog wel echt uh, om uh, wat langer door te kunnen gaan. Ja. Dus en naast de werktijden nog wat meer uh, uren draaien om uh, kinderen toch wat extra aandacht te geven. Zodat ze dus uh, allemaal af konden zwemmen. Omdat ik toch ook wel met een stuk afwijzing zat, merkte ik dat dit voor mij ook een prestige kwestie was. Om het uh, te laten zien van nou, dit kan ik. En Een stuk afwijzing naar je ouders ook toe, naar het gezin waar je ja. in bent, uh, ja. bent opgegaan. Dan blooien, uh, elke dag zeg je, steeds meer ook. Mm -hmm. Hoe kom je dan in aanraking met heroïne? Nou ja, van het een komt het ander. Hè. Je, je zit op een gegeven moment in een scene en de een heeft dit en de ander heeft dat. En dan rol je daar gewoon in. Ergens wil je dat niet en je denkt ook het overkomt mij niet. En uh, ik heb het altijd verafschuwd en ze eigenlijk altijd veroordeeld. Want je wist wel wat heroïne met je zou kunnen doen? Ja, ja. maar ja. op een gegeven moment heb je daar niet genoeg aan. En dan zoek je toch uiteindelijk uh, meer en... Uh, ja, je hebt dan op een gegeven moment ook steeds meer nodig om bepaalde gevoelens uh, te kunnen onderdrukken. Want weet jij nog de eerste keer dat je heroïne gebruikte? Nou, het is voor mij 33 jaar geleden. Ja. Ik weet wel dat uh, in het begin dat ik allerlei uh, dingen zag die er gewoon niet waren. En dat ik dat wel uh, naderhand ja, praatje erover. Dat ik in het begin dat we het tof vonden met kleuren of wat dan ook. Maar je bedoelt ik... een soort hallucinatie? Ja, ofzo. precies. Okay, maar ja. dat is iets. Uh, ja, ik ben er ook eigenlijk heel veel van vergeten. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat ik dat uh, heel veel dingen niet meer weet. Alleen uh, het, het gevaar is altijd, op, op scholen ook, wat ik nu hoor. Hè, toen de kinderen ook jong waren van mij. Ik ben ondertussen ook weer getrouwd. En uh, ja, dat, dat, dat, dat ze al heel jong gaan blowen. Ja, nou, dan praat ik zo even met je over uh, door. We gaan eerst luisteren namelijk naar uh, muziek. En dat is van, uh, van Don Moen. En God is goed. God is good all the time. God is good all the time, Put a song of praise in this heart of man. God is good all the time, through the darkest night, His light will shine.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 We praten in deze uitzending van de Hoop Magazine met Keten. En Keten is heel lang geleden, zeker 33 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden, opgenomen geweest bij de Hoop. Je vertelde net dat je eigenlijk niet meer ook weet hoe het voelde om heroïne te gebruiken. Hoe, uh, hoe komt dat dat, nu? dat je dat eigenlijk niet meer weet, gewoon omdat het zo lang geleden is? Nou, ik heb er ook wel voor gebeden of God bepaalde filmpjes uit uh, mijn leven wilde weghalen. Alleen er zijn altijd nog wel uh, dingen die ik me bijvoorbeeld wel kan herinneren. Uh, tijdens mijn gebruik in de scene, uh, sprong er iemand uit het raam. Laten we voor, uh, even een schuilnaam noemen, bijvoorbeeld Trus. Die sprong uit het raam en ik keek uit het raam en ik zei gewoon... Oh, daar springt Trus. Nou, dat waren wel momenten dat ik dacht van... hé, hey, dit is geen normale reactie. En dat zette me wel aan het denken van... hé, hey, dit is niet goed waar ik mee bezig ben. Een soort van, je kwam even tot je positieve? Ik kwam even zo. tot mijn positieve. En, uh, maar ik, ik heb er verder niets mee gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga maar... Uh, ik ga weg hier uit Nederland, het gaat me niet lukken. Ik, weet niet, ik wil niet dat mijn ouders het weten. Ik heb er alleen maar verdriet van. Als ik om me heen kijk, wat een, wat een mest iedereen overhoop haalt. Toen ben ik naar Israël gegaan, ben ik in een kibboets gaan werken. Nou, daar werd verteld van: Denk maar, je hier drugs gebruikt, je wordt gelijk opgepakt. Maar goed, daar waren heel veel jonge militairen in de bloei van hun leven. Moeten ze langer dienen als bij ons in Nederland. En juist die mensen gebruikten juist wel uh, heel veel uh, drugs en bloden heel veel. En ik had het uh, pech of geluk toen de tijd dat er een Amsterdammer was. En 33 jaar geleden kon je nog heel makkelijk heen en weer vliegen... even naar Amsterdam om spul te halen. En dat deed hij dus ook. Dus ik heb er gelukkig nooit vroeger hoeven hoeren. Sommige, sommige meisjes... Ik had altijd geld. Heel veel mensen of uh, vrienden van mij hebben ook dingen vastgezet. En ik, ik kon het gratis krijgen van de jongen. Want ze vonden het zo leuk wat ik deed. Nou, en ik zag ook dat ik allemaal idiote dingen deed. Stambeelden versieren met wol. weet ik ook nog. Bijvoorbeeld heel idioot. Ik, uh, en toen op een gegeven moment dacht ik. Nou dit is het ook niet. Toen ben ik na een jaar ben ik vertrokken naar Griekenland. Omdat ik dacht. Nou daar gaat het misschien wel lukken. En ik voer met de boot over. En uh, mensen. Ja je bent gewoon herkenbaar voor je omgeving. Hè, als, als gebruiker. En ze vroegen dus, uh, zoek je soms dit? Dus ze stakken ze heroïne op. Nou, dan zat ik weer midden in zo'n uh, scene -hole. Maar je wilde dus wel stoppen, ik? Ik wilde ik. wel stoppen, omdat... Dan zeg ik, die momenten dat die truus uit het raam sprong... dacht ik van, nou, dit is abnormaal dat ik zo reageer. Dit is gewoon, uh, ja, geestelijk gewoon uh, heel vreemd. Ja. Dat waren wel de momenten dat mij... Uh, ja, de bellen gingen rinkelen eigenlijk. En toen ik dan naar Griekenland was... en toen heb ik, uh, wilde ik er ook vanaf... lukte ook niet. Toen ben ik op een gegeven moment naar een strand gegaan... om goed over na te denken. Nou, ik was zo ziek en zo beroerd. Ik kon niet eens meer... Uh, ja, de trap of de heuvel op. Dus ik heb drie dagen daar... of twee dagen in mijn eigen vuil gelegen. En toen waren ook weer... dat was ook weer een moment... waarin een lampje ging branden. Ik dacht, nou, zo kan het niet langer meer. Ik snap nog niet dat ik... Uh, ik denk dat God me daar echt voor bewaard heb gebleven. Ik heb mijn uh, ticket nooit weggegooid, zoals sommigen. Of omgewisseld. of uh, Ik kom gewoon nog gelukkig terug naar huis. Ik, uh, voor mijn laatste geld heb ik uh, een, schone, uh, een schone blouse gekocht. Ik heb me in de trein gewassen. En dan voel je je ook al helemaal suf. En ellendig dat je denkt: kijk me hier staan. Ik lijk als een zwerver. En ik heb mijn roes uitgeslapen op het uh, perron. En ben toen op een gegeven moment. Uh, met een bus vanuit Griekenland. Ik weet niet meer hoe ik er eens gekomen ben. ineens was ik in, was ik in Aken. En van Aken heb ik de trein genomen naar uh, Nederland. Maar goed, je bent zo uh, uh, ja, wereldsvreemd eigenlijk... En uh, zulke onzinnige dingen. En je wilde mee stoppen, maar het lukt gewoon niet goed. Want wisten jou, jouw ouders, begrijp ik, wisten ook niet nee, dat je Nee, mijn ouders wisten het niet. In. Nee, en op een gegeven moment zijn ze er wel achter gekomen door uh, de manier waarop ik uh, reageerde. En, uh, want hoe vonden zij het dan dat jou, jouw goede baan als chefin was je van een zwembad geloof ja, ik? Ja, dat had ik natuurlijk ook opgezegd. Ja, want wat vonden zij daarvan dan? Vonden zij het wel prima dat je de wereld ging, ging verkennen? Nou, in, uh, in het begin waren ze het helemaal niet mee eens. Maar toen ik weg was, hoorden ze dat ze naar uh, andere mensen zeiden... Ja, mijn dochter is naar Israël, zit is in de Kibbutz te werken. Dat vonden ze eigenlijk weer helemaal geweldig. Maar goed, zij wisten niet waarom ik weggegaan was... En er was gewoon veel verdriet en ik dacht, uh, ik ga trekken. Maar dan merk je in die wereld dat je heel veel mensen tegenkomen die eigenlijk allemaal met pijn rondlopen. Dus dat sch uh, ja, schiet eigenlijk ook niet op. Nee. En ik weet wel dat ik uh, op een gegeven moment dacht, nou, ik uh, heb ook in, in, uh, in Israël heb ik ook gezworven. Ik ben naar Elat gegaan. En daar, uh, dat was toen in de hippie tijd. Dan heb ik mijn eigen hut gebouwd, eigenlijk van uh, een palmboom, als die droog is dan uh, en je snijdt hem dan eraf. Dan uh, kun je hem in de grond rondbouwen. Die naalden kan je met uh, hebben we plastic eroverheen gedaan. Dan heb je met naalden kan je dat weer dicht uh, maken van die gedroogde naalden van de palmbomen. Ja, je leert gewoon te overleven daar ja. eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk toch een hele anders soort wereld en buiten de werkelijkheid. En dat ga je op een gegeven moment in je heldere momenten ga je het gewoon steeds zien. Dus ergens heb je zoveel heimwee en verlang je zo terug naar Nederland. Maar dat je soms gewoon eigenlijk niet meer weet hoe je dat nou moet doen. Nee. En heb je in die, op die momenten ook uh, gebeden naar God? Of was God voor jou nog steeds die God van ver af die het in jouw jeugd was? Nou, ik heb wel een keer gedacht van, nou heer, als u dan werkelijk bestaat, laat me dan gewoon zien. Laat ik dan gewoon een ander leven krijgen. Maar ja, hoe dat leven eruit moest zien, wist ik eigenlijk ook niet zo goed. En, en ik dacht, hoe, hoe kan het toch zo ver komen? Want ik heb ook altijd gedacht, iedereen is zo vreemd dat mensen dat zomaar doen. Ze weten wat het nadeel er is en toch doen. Ik dacht, het overkomt me niet. Maar als je er in inzet, het overkomt je wel. En mensen zeggen, nou, ik blow alleen het weekend of ik doe het alleen maar een beetje door de week. Nou, het is gewoon een leugen, want je wil steeds meer. Zo zitten mensen ook van nature in elkaar. En mensen is gewoon nooit tevreden. Ja. Je wil gewoon altijd meer. Dus het zou voor mij heel bijzonder zijn als de mensen echt zeggen: Nou, ik doe al tien jaar alleen in het weekend uh, blowen. Dat is voor jou onbegrijpelijk. Dat is onbegrijpelijk, want het, want het is gewoon, dat is echt een leugen. Ja. Dat kan bijna niet. Je wil altijd meer. Goed, dan heb jij uh, getrokken uh, door allerlei landen en dan kom je terug in Nederland. Nou, dan stop je natuurlijk met drugs. Nou, dat uh, probeerde ik, maar dat. Uh... Dat was dus niet zo. En op een gegeven moment had mijn zus het in de gaten. En uh, nou, dan heb je van die plakjes kauwgom. En dan zei ik, nou kijk, want die had er ook geen verstand van. Dat is het, uh, ja, het nadeel of het voordeel als je familie er geen verstand van hebt. Dus het zou heel goed zijn als ze op voorlichtingen zouden gaan. Ook ouders, die jonge kinderen hebben. Dat zou ik echt aanbevelen. Want ze weten soms niet hoe ze het uh, moeten zien of moeten cont uh, controleren. En je het bedoelt komt in dat alle ze... gezinnen voor. Je bedoelt dat ze meer uh, verdiepen in drugs en hoe het eruit, ja, ziet, en en het hoe het het eruit ziet. Ja, en hoe het eruit ziet. Want ik kon mijn zus gewoon met een plakje kauwgom zeggen, nou kijk. Ik heb iets gezien, ik gooi het in, in, in, in de wc en ik trek het door. Okay, nou, en okay. zij, daar geloofden zij mee dat het uh, in orde was. Maar goed, door mijn gedrag zagen ze wel dat het gewoon uh, niet goed was. Ja. Yeah. Dus? Uh, nou, toen hebben ze op een gegeven moment uh, mensen ingeschakeld. Vrienden van mij, die uh, hebben gehoord dat uh, de hoop van start ging. En dat uh, meneer Hogeweg, die was de, de oprichter van, en die heeft toen... Uh, Iemand gezocht en het was in dit geval Stortebeker. of die er interesse voor had. En zo is die zaak gerollen en die hebben ze de hulp ingeroepen. En die heeft me toen in uh, Joes Verkrijs geplaatst, maar daar wisten ze ook totaal niets van drugs af. Toen ben ik naar het Helders Volks gegaan en wat Helders Volks. Dat was in Amsterdam geloof dat ik. Dat was hè? Amster nee, in Amsterdam, nee, in Heten uh, is dat okay. ook nog een uh, boerderij. En van daaruit ben ik bij uh, Teun -en terecht terechtgekomen, omdat de hoop toen nog niet helemaal klaar was. En die hebben dus, uh, ja. Heel veel gegeven hun privéleven om mij daarin... Want je bent uh, bij hun in huis gekomen, begrijp ik? Ik ben bij hun in huis gekomen, ja. Totdat ik weer kapabel uh, was om gewoon uh, studie te volgen en weer te gaan werken. En toen ben ik omgeschoold en daardoor uh, zit ik nu in dit werk. Goed. Maar daar wist ik ook niet van tevoren, want ik, ik ging gewoon in een werken, tenminste gewoon. vond het heel leuk om met kinderen iets te doen. En die hebben dus gezorgd dat ik weer uh, ging studeren. Die hebben me ontzettend erin gesteund. Het waren eigenlijk mijn tweede ouders, zo kan je het eigenlijk wel stellen. ja. Nou, we gaan eerst luisteren naar muziek en uh, daarna gaan we ook, uh, luisteren we gelijk naar een column van uh, Rob Honsmerk. En Rob Honsmerk is directeur van de kinder- en jeugdzorg van de hoop. En hij gaat het hebben over de uh, Kiel, de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar allereerst muziek van Robin Mark. MUZIEK The words that you have spoken Promises that burn within my heart I'm not broken With a doubting heart I follow The paths of earthly wisdom Forgive me for my unbelief Renew the fire of Half april openen we bij De Hoop een nieuwe kliniek. De Kiel. Dat is een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Aan de ene kant eigenlijk heel triest dat er moet gebeuren. We hebben de kliniek onder andere gekregen omdat er meer dan duizend kinderen op een wachtlijst staan. Duizend kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en opgenomen moeten worden in een klinische setting. En dat is natuurlijk heel verdrietig als dat gebeurt in een gezin. Aan de andere kant zijn we heel dankbaar dat we deze kliniek mogen openen, omdat het de eerste christelijke kliniek is in Nederland. De eerste kliniek waar kinderen met psychiatrische problemen geholpen kunnen worden vanuit de liefde die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Dat is nieuw. Nou, niet dat kinderen geholpen worden met die liefde van de Heer Jezus, dat gebeurt gelukkig al heel veel jaren en op heel veel plaatsen. Maar wel dat we ze 24 uur per dag kunnen gaan opvangen en kunnen helpen. En we hebben heel veel vragen gekregen in de afgelopen tijd. Ja, hoe stel je dat dan voor? Wat, wat wordt dan de meerwaarde van zo'n christelijke kliniek? Um, komen kinderen daar binnen en worden ze dan daadwerkelijk genezen? Van autisme? Van Gilles de La Tourette? Van ADD? Of wat voor ziektebeelden ze ook hebben? Nou, vooropgesteld. God is onze geneesheer en hij kan dat doen en wat zou het geweldig zijn als dat ook zou gebeuren en daar willen we zeer zeker heel hard aan werken voor zover wij dat kunnen om daar in Gods aangezicht te zoeken dat Hij dat ook gaat doen maar wat wij in ieder geval kunnen is dat we in ons doen en laten en in de sfeer, in de kliniek en in de woongroepen dat wij ervoor kunnen zorgen dat God zijn werk kan doen wij kunnen zeg maar de randvoorwaarden in deze kliniek scheppen en dat is heel graag wat we willen doen zodat we alle kinderen die komen, in de aanwezigheid van de Heer Jezus gaan brengen. En dat doen we door de muziek die we draaien, de posters die er hangen, de inrichting, de sfeer die er heerst. De manier waarop we met elkaar spreken, de manier waarop we met de kinderen spreken. We zijn ons bewust van het feit, God is hier. En dat willen we heel graag uitstralen. Is dat nieuw? Nou... Eigenlijk niet, denk ik, want zo zouden we natuurlijk allemaal moeten leven. Maar in een klinische setting in Nederland voor kinderen is dat onbekend. En dat willen we er heel graag in gaan brengen. Eigenlijk hebben we gezegd, al onze doelstelling is dat kinderen die daar binnenkomen, de Heer Jezus mogen ontmoeten. En dat we ze kunnen brengen aan zijn voeten. En weet je, als dat gebeurt, dan ben ik ervan overtuigd, dan gaan er grote dingen gebeuren. En dat is onze inzet met de kiel. Een kliniek die past binnen de, de normen van de zorgverzekeraars, zoals ze die in Nederland hebben, met allemaal vakmensen. Maar aan de andere kant met één uitgesproken doel: we willen die kinderen aan de voeten van de Heer Jezus brengen. Nou, daarvoor hebben we heel veel gebed nodig, daarvoor hebben we heel veel wijsheid nodig. En we hopen dat u als luisteraar ons daarin ook wilt ondersteunen. Ja, welkom terug bij uh, De Hoop uh, Magazine. Ik praat nog altijd met Keten, een van de allereerste cliënten van, uh, van De Hoop. Um, ja. Rob Honsmerk was dat en hij zegt van um, God is hier. We willen graag kinderen ook aan de voeten van de Heer Jezus brengen omdat daar echte genezing te vinden is. Heb jij dat ook zo ervaren tijdens jouw um, ja, tijd bij de hoop? Ja want toen ik bij uh, Teunendien in huis kwam ervoer ik wel dat zij iets anders hadden met God dan wat ik ooit gezien heb. En dat heeft me toen wel aan het denken gezet. En uh, ze hebben me ook uitgelegd. Dat je een relatie met God op kon bouwen. En moest bouwen. Dat je, zoals wij met elkaar nu praten, Of ik hier nu doe de microfoon. Hè, dat je zo ook met God uh, kon spreken. Maar ik had God altijd iets als hoogverhevens. Maar ook weer tevens als een boeman. Maar zij leerden me dat God je vader was. En dat hij je wil beschermen. En dat hij er voor je wil zijn. En, en dat je hem mag aannemen als je verlosser. Hij is ook naar de aarde gekomen. Hij is ook aan het kruis gegaan. Hij is voor onze zonde gestorven. Nou. Ik dacht altijd, je was en bleef een zondaar. En zij vertelde mij, je bent wel een zondaar... maar God wil je zonde vergeven. En dat wil niet zeggen dat je dan niet eens een keer zondigt. Dat doe je dan niet willens en wetens. Althans, als je God lief hebt, wil je dat ook niet... Maar uh, dat je zonden vergeven zijn. En dat was voor mij zo'n opluchting dat ik dacht, oké, okay, uh, God heeft mijn zonden vergeven. En daardoor is hij, heeft Hij geboet aan het kruis. En dat, dat gaf mij zoveel verlichting dat ik wilde graag wel met die God leven zoals zij mij die God hebben leren kennen. En dat vond ik wel heel bijzonder. En dat is wat ik uh, ja, heel veel zie, ook bij onze, bij mijn familie. Dat God ja is meer een boeman en het moet maar komen staan te gebeuren dat je misschien nog eens een keer in de hemel komt. En terwijl in Gods woord staat, alle wie de naam des Heeren aanroepen zullen behouden worden. Dus ik weet ook gewoon dat waar ik blijf. En toen ik in de kerk zat, dat kan natuurlijk voor ieder verschillend zijn, maar voor mij was dat zo. Van nou het moet maar kunnen staan te gebeuren in de hoop dat. Ik dacht nou wat een leven. Maar nu heb ik zekerheid. En dat is eigenlijk waar ik eigenlijk altijd naar op zoek ben. Naar zekerheid. Daar ben ik altijd naar op zoek geweest. Dat blijkt nu achteraf. En nu hoef ik niets meer te zoeken. Ik heb nu God in mijn leven. En dat is mijn zekerheid. En, uh... en wat bedoel je precies met, met zekerheid? Want je hebt veel met afwijzingen te maken gehad in je jeugd. Is dat wat je bedoelt? Want dat je... Ja, en ik zie nu hoe God naar mij kijkt. Okay. En dat het niet uitmaakt ja. meer hoe mensen naar mij kijken. Want God ziet mij door... Uh, uh, God vindt me goed zoals ik ben. Nou, dat heeft wel even voeten naar de aarde gehad. Dat, heb ik wel, uh, dat is wel een, een leerproces geweest, maar ik, ik ben blij dat ik dat nu uh, zo naar mag kijken. En dat geeft mij uh, zoveel overwinning en dat ik mag zijn wie ik ben. Dat uh, mijn rug was krom, is nu recht. Want hoe moet ik dat zien? Was dat meteen toen jij bij Teunodini in huis kwam, dat je uh, God ook beter leerde kennen? Of, of... Nou, ik, ik zag eigenlijk door dat we, hoe hun leefden met God en daar mij over vertelde, dat ik eigenlijk meer verlangen kreeg om die God te leren kennen. Omdat het veel positiever was. En uh, ja, God was liefde en niet dat God ook niet uh, je dingen zegt, maar toch... Uh, ja, richtlijnen voor het leven, uh, bezorgdheid, bescherming. Ik heb bijvoorbeeld Psalm 91, die leerde ik helemaal uit mijn hoofd. Nou, dat vind ik zo geweldig wat er staat. Dat God zo voor je zorgt en dat hij je zo beschermt. En dat hij, als je hem aanneemt, dat hij in je, in je komt wonen. Dus het hart wat zwart was voor mij, dat hij dat wit heeft gewassen. En dat hij zo dichtbij is als mijn adem. En dat ik nu mag weten dat hij in elke situatie... Al is het moeilijk. Ik wil niet zeggen dat het altijd halleluja is in mijn leven. Het zijn ook best wel moeilijke dingen. Maar dat ik gewoon weet... God is in elke situatie. En het geeft me zoveel kracht als, als ooit tevoren. En dat heeft je ook uh, je hele leven doen veranderen. Ja, dat heeft mij zo ontzettend beïnvloed... dat ik helemaal die, die troep die ik gebruikte en die nodig heb... Om, om, om mijn eigen goed te voelen. Ik moet gewoon bij, bij God zijn. En uiteindelijk is het ook zo... Want ik ga steeds meer begrijpen waarom zijn we nou op deze aardbol gezet. Dat is eigenlijk gewoon om God te prijzen en hem te volgen. En dan gaat je leven gewoon opwaarts. En, en er zijn zoveel uh, gasten en mensen die eigenlijk zoeken. En dan denk ik, ja, als er nou is gewoon ik, als ik nou kijk, ik heb bijvoorbeeld Yin Yang gedaan. Ik heb alles gedaan eigenlijk wat God verboden had. En als ik nou gewoon die Bijbel er eens naast had gelegd. Wat zo'n boek is wat eigenlijk uh, bij je opvoeding hoort. Wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen. Dan kom je erachter eigenlijk van uh, dat het allemaal niet zo ingewikkeld is en niet moeilijk. Maar dat er een God is die voor je wil zorgen. Ja. En je werkt nu ook uh, zelf bij de hoop. Je hebt heel hm. lang vrijwilligerswerk gedaan hè, ja. bij, uh, bij de hoop. Je bent eigenlijk gewoon blijf hangen. Hier. Ja. Daar komt het een beetje op neer ja, ja, misschien. Ja, ja. En nu werk je ook bij, uh, bij ja. Challenge One. Ja. Um, is dat ook hetgene wat jij de gasten uh, als eerste probeert mee te geven? Van... Nou kijk, er zijn natuurlijk ook wel dingen die je op een normale manier... Uh, Um, opgelost kunnen worden Maar ik geloof zeker en ik, en ik zie dat ook Ik heb het in mijn eigen leven gezien En ook in Andermans leven Dat God heeft toch um, een dimensie meer uh, Bijvoorbeeld als ik nou kijk naar mijn eigen afwijzing als ik God niet had leren kennen, uh -huh. nou, ik zou je zeggen: afwijzing zit, en dat zie ik bij de gasten ook, dat zit zo diep, dat zit bijna onder aan je tenen. Nou, eer dat dat uit je hoofd is, om die weg even zo te noemen, lichamelijk, dat is een hele lange weg. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen, uh -huh. maar doordat je weet hoe God naar je kijkt en dat Hij zo'n liefdevolle vader is, heeft dat mij gewoon geholpen in mijn proces. Want uh, ja, er zijn natuurlijk zat therapieën voor om met afwijzing om te gaan. En er zijn zat boeken over geschreven. Maar om er werkelijk vrij van te zijn. Ja, ik geloof echt dat, daar, dat God voorbij daar in de speel is geweest. Die je dat, hebt het ook uh, zelf ervaren. Uh, ja, hij heeft veranderd. Ja. Ja. Denk je ook dat het, uh, ja, misschien een beetje raar om het zo te zeggen. Maar dat het een meerwaarde heeft dat jij ervaringsdeskundige bent. Nu je hier zo werkt. Nou, dat weet ik niet. Ik denk, uh, wat, ik wel, wat ik wel weet, uh, maar dat heeft denk ik niet met ervaring te maken, dat ieder mens eigenlijk God nodig heeft. En dat ieder mens eigenlijk op zoek is. De ene doet het in transcendente meditatie, de ander doet het in yoga. Nou, er zijn zoveel. De ander doet het in, in eten. Ik ben ook nog een keer een poosje in bio-idioot geweest, om het maar zo te zeggen. Mens zoekt altijd iets apart. En, en nu ik God heb, ja, heb ik dat gewoon niet meer nodig. Het, het is voldoende, het is allesomvattend. Ja, het is eigenlijk uh, alles wat, wat, uh, wat je nodig hebt eigenlijk in het leven. Ja, ik bedoel ook meer van dat je, um, nou, je, je weet hoe die scene eruit ziet. Je weet hoe de drugswereld eruit ziet. Mm -hmm. Helpt dat jou ook om de gasten, de cliënten van de hoop ook beter te begrijpen? Beter ook in te spelen bijvoorbeeld op hun nou, problemen? Nou, dat kan wel. Ik zie natuurlijk dingen, hè, omdat uh, een gast is... Uh, nogal een manipulatief wezen... He, dat, heb je, dat bouw je op in je, in je drugsperiode. Hoe kom je aan de spullen. Dat is een kenmerk van verslaving. Ja, dus, ja. Dat is, uh, he, dus die dingen zie je dan wel scherper. Maar ik geloof zonder ervaringsdeskundigen zou ik nog iedereen op Jezus wijzen. Omdat dat toch het, uh, ja, het verlossing, uh, de verlossing is voor je, voor je leven. Voor je, en vooral in deze hele hectische wereld. Dat, je, dat sommige mensen, er zijn zoveel mensen die de weg kwijt zijn. Vanwege het leven. En dan denk ik ja. Als, als mensen toch zouden weten wie God zou zijn. Ik geloof dat er heel veel. Uh, uh, ja. Mensen wat gelukkiger zouden zijn. Het raakt je ook echt volgens mij. hè die, de, de nood die je om je heen ziet. Ja, het zoeken van de mensen. Ja. Volgens mij zou jij willen dat iedereen. Uh... Nou ik, ik vertel wel. En uh, ik maak van elke gelegenheid wel gebruik. Om ze wel te wijzen op Jezus. Ja. En uh, daarin. Uh, doe ik mijn eigen getuigenis ook vertellen. En ik vertel ook waarom het zo belangrijk is. Het is niet zo van, nou, neem Jezus aan... en je leven gaat op rolletjes. Hè, er, is wel, er komt wel iets meer voor kijken. Maar ik zie wel, als mensen die keuze maken... dat er een radicale verandering is. Het lijkt wel of de schellen van je ogen vallen. Je verstaat alles veel beter. Je wordt wijs. Ik, ik, ik heb veel meer wijsheid ontvangen... dan dat ik ooit uit een boek heb gehaald. Oké, okay. we gaan luisteren naar Dick Dameron. Does the light still shine? and Third Day, Take My Life. life ¶¶ Straks nog even kort terugkomen bij, uh, bij Keten. Uh, allereerst een aantal agendapunten. Op uh, 13 mei organiseert De Hoop een themabijeenkomst over schuld, vergeving en verzoening. De sprekers en de exacte invulling is op dit moment nog niet bekend. Maar kijkt u daarom gerust eens op www.dehoop.org, onze website. Dan op 27 juni organiseert De Hoop de Dag van Hoop. En dit is uh, ja, meer nog dan een open dag. We willen namelijk niet alleen laten zien wat we als De Hoop GGZ allemaal doen, maar met name u als bezoeker bemoedigen en toeristen. Daarvoor hebben we spreker Suzette Hatting. Zij komt uit Duitsland uitgenodigd. Zijn er seminars en is er ook een informatiemarkt. En voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoop.org schuine streep dag van hoop. En dan nog verder in de tijd, maar we willen het toch alvast even noemen. Want op 12 september organiseert de Hoop een reunie. En dat is een reunie voor oud-gasten, oud cliënten van de Hoop. Dus iedereen die bij de Hoop opgenomen is geweest, is van harte welkom om bij deze reunie uh, aanwezig te zijn. We hebben heel veel oude foto's ook, dus uh, dat wordt ook gewoon gezellig. Voor meer informatie kunt u kijken, wederom op www.dehoop.org. We gaan uh, nog weer even naar muziek, naar uh, Reni en Elisa Krijgsman.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 Yeah. Keten, ik zou nog echt uh, heel erg lang met je over van alles en nog wat kunnen doorpraten. Het is heel bijzonder hoe ja, uh, jouw leven zo is gelopen. Van een, uh, een moeilijke jeugd voor jezelf, met veel afwijzing. Je bent aan de drugs geraakt. Je hebt, uh, je bent, uh, je hebt ja, rondgetrokken op zoek uh, eigenlijk naar de zin van het leven. Toen kwam je bij uh, de hoop terecht. Je hebt God persoonlijk ook leren kennen, heb je verteld. Hm. En nu werk je ook bij de hoop. Ja, daar kan je natuurlijk heel erg veel over vertellen. Wat leeft er nou in je hart? Wat is jouw passie om uit te dragen? Wat zou je nu aan de luisteraars van dit programma nog mee willen geven? Nou, dat er voor iedereen hoop is. En uh, wat wel belangrijk is, dat je ja, je echt moet gaan beseffen... dat als je je leven in je eigen hand uh, houdt, zoals ik ook gedaan heb... en uh, met niemand wat te maken wil hebben eigenlijk... of uh, dan gaat het eigenlijk om jezelf. Ik geloof, ik denk, ik voel, ik ervaar... Maar dat er iemand anders is, en dat is in dit geval God, dat die je leven mag leiden... dan zie ik gewoon dat er andere dingen kunnen gebeuren. En dat zie ik ook bij onze gasten, die werkelijk ervoor willen gaan. Die gaan het ook redden. He, ik zie ook gasten binnen de hoop die opgenomen zijn, die het lekker wel vinden, het onderdak. Maar dan denk ik, uh, speel niet met vuur. Geef je leven. We hebben, als ik kijk uh, wat we allemaal niet hebben gedaan, om aan uh, de shit te kunnen komen om zo ons leven zogenaamd op orde te hebben... dan denk ik, nou, en als we dan vragen... geef je leven in Gods handen, mag Hij je leven sturen... dan lijkt het wel of het ineens moeilijk wordt. Ik zal zeggen, niet voor iedereen... maar sommigen spelen echt met vuur. En ik zou zeggen, zorg dat je leven op orde komt... en probeer het eens uit. staat zelfs in de Bijbel... Uh, uh, ja... Onderzoek het uh, is, hè. we hebben zoveel dingen onderzocht, maar ga nou eens gewoon eens onderzoeken wie God nu werkelijk is. En ik weet uit ervaring: God geeft werkelijk antwoord als je naar Hem roept. Keten, ik wil je heel erg bedanken voor dit getuigenis. En ik hoop uh, uh, dat u als luisteraar er ook veel aan heeft gehad. Mocht u nu zijn dat u meer informatie wilt over het werk van De Hoop GGZ... schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt kijken op onze website www.dehoop.org. Maar heeft u nu liever persoonlijk contact, dan kan dat ook. Dat kan op werkdagen tussen 9 en 5 uur... via telefoonnummer 078-631-3x2. 078-631-3x2. Dus tijdens kantooruren op uh, ja, werkdagen. Um, u kunt ook een e-mail sturen als u dat ook prettig vindt. Dat is info@thehope.nl. Keten nogmaals bedankt. Graag gedaan. U als luisteraar ook bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending van The Hoop Magazine. Ik ben bij de om af te kicken van mijn verslaving. Ja, te in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvraag.